ANWB-verkeersinformatie. Ah, de A15, Rotterdam-Europoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Vaanplein zijn twee rijstroken dicht. En er staat inmiddels al een korte file achter. De N342, de provinciale weg Hengelo-Noordhoorn, is dicht. Tussen Oldenzaal en Denenkamp. Er is vannacht een ongeluk gebeurd. Je wordt er omgeleid. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Donderdag, 27 januari. Goedemorgen. Het lijkt erop dat de missie naar Kunduz nu in detail... door de Tweede Kamer wordt geregeld. En het kabinet is gevoelig voor de wensen van de Kamer. Het overleg is voorlopig opgeschort. Een verslag van de ontwikkelingen van gisteravond... en een klein stuk van de nacht krijgt hij van onze Haagse verslaggevers. Het wachten is nu op een brief van het kabinet met aanpassingen. En Tot die tijd horen we van de fracties niets. Maar er zijn meer partijen bij betrokken. We vragen straks Han Busker van de Nederlandse Politiebond... of hij inmiddels al over de streep is getrokken. En Karin Albert strekt vanochtend langs militaire bonden en andere voor- en tegenstanders van de politieopleidingsmissie naar Kunduz. Wat betreft Egypte is het de vraag of de demonstranten hun protest kunnen volhouden. Laatste nieuws uit Cairo krijgt u van correspondent Nicole Fever. We praten erover door, over Egypte. Noemen we met hoogleraar Islam Maurits Berger. Hij is de gast na half acht. Uw renner Alberto daardoor wordt waarschijnlijk voor een jaar geschorst. praten we over met wielerverslaggever Gio Lippens en correspondent in Spanje Rob Zoutberg. En België? Ja, België. Is wat betreft de formatie van een nieuwe regering weer helemaal terug bij af. Een dikke gedetineerde past niet meer in zijn cel en wilde naar u uit. Een bekervoetbal van gisteravond uiteraard. En de Australian Open, wat is daar gebeurd de afgelopen uren? Dat en meer in het NOS Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u onder andere terecht op Twitter. Ons adres daar is NOS Radio 1. Ja, het lijkt erop dat het kabinet in ieder geval een deel van de oppositie... heeft weten te overtuigen om voor de politietrainingsmissie in Kunduz te stemmen. In een Kamerdebat dit minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... verschillende toezeggingen om steun te krijgen, zoals deze. Als er inderdaad corrumperende praktijken blijken te zijn... dan zullen we er echt alles aan doen om een ander daar benoemd te krijgen. De steun van GroenLinks is belangrijk voor het kabinet... om een meerderheid voor de missie te krijgen. Fractievoorzitter Jolande Sap wil wel de toezegging... dat de door Nederland getrainde agenten agenten blijven... en niet als militair worden ingezet. Ik wil van het kabinet echt de harde toezegging... dat die overeenkomsten komt voordat de missie daarvan start gaat. Dat moet echt vooraf geregeld zijn. En wat zei Roosentaal daarop? Ik uh, zeg toe dat wij hier uh, achteraan gaan, nu meteen in de richting van de Afghaanse autoriteiten. Op dit moment hebben wij, hebben wij geen toezegging op schrift van dienststrekking. Ik zeg gewoon zoals het is. Wij gaan in elk geval zonder meer een hele stevige inspanningsverplichting op dat vlak aan. Laat ik dat dan op dit ogenblik gezegd hebben. Nou, Daar was Sap dan wel tevreden mee, maar ze wil wel dat de minister het ook echt nakomt. Ik ga toezien of dat ook echt gebeurt. En als het niet gebeurt, ga ik daar sancties op zetten. En dat, voorzitter, als het zo is... dan is het gewoon een garantie die deze minister hier nu kan afgeven... en die wij allemaal op waarde kunnen wegen. En dan kan het debat gewoon voortgaan. Maar je bleef niet bij. Oorspronkelijk wilde het kabinet de Afghanen zes weken trainen. Maar dat vindt de oppositie te weinig. Minister Hille van Defensie is daarom bereid de oppositie tegemoet te komen. 16 weken of, of, of 18 weken als je het economisch bekijkt. Uh, de, de, de, de, ik weet het niet precies, maar ik zeg u dus toe... dat datgene wat u vraagt, krijgt u. Nou, er was in ieder geval één al tevreden. D66-fractie worden uh, voorzitter Pechtold. Hij krijgt veel antwoorden op vragen die hij al eerder had gesteld. Ik heb vandaag, uh, uh, net zoals de afgelopen weken... vanuit de motie die GroenLinks en D66 acht maanden geleden hebben ingediend... gekeken of het voorstel van het kabinet in lijn met die motie is. Nou, daar hadden we de afgelopen weken veel vragen en zorgen over. En successief zijn uh, antwoorden gekomen. Antwoorden waar ik ook uh, voor een groot deel tevreden mee ben. En er is nog iemand positief. Kamerlid voor de wind van de ChristenUnie. We gaan de brief afwachten, want daar moeten de harde toezeggingen uh, in, in staan. En dan gaan we een fractievergadering houden en dan moeten we een finale afweging maken. Maar ik uh, geef u toe, wat er vanavond is gezegd aan toezeggingen, dat uh, maakt mij wel een stuk positiever over de missie. Vanochtend gaat om uiterlijk tien uur een brief naar de Tweede Kamer, waarin alle toezeggingen die het kabinet maakt, zwart op wit staan. En vervolgens hebben de fracties twee uur de tijd om daarover te vergaderen. Een nieuwe protesten in Cairo zijn twee doden gevallen. Slachtoffers zouden een betoger en een politieagent zijn. Het is de laatste dagen onrustig in de Egyptische hoofdstad. Gisteren gingen veel mensen de straat op, ondanks een demonstratieverbod. Egyptenaren demonstreren tegen president Mubarak, die is al 30 jaar aan de macht. Deze boze advocaat eist dat Mubarak opstapt, zoals de president van Tunesië, Ben Ali, dat eerder deze maand deed. Het hoofd van de Arabische Liga heeft ook gepleit voor hervormingen in het Midden-Oosten. We houden u op de hoogte, uiteraard deze ochtend over de situatie in Egypte. En we zeiden het al, wat betreft de vorming van een nieuwe regering... kunnen de Belgen weer helemaal overnieuw beginnen. Na een vergadering van zo'n zes uur met alle partijen... gooide koninklijk bemiddelaar Van de Lanotte de handdoek in de ring. Ik heb de koning objectief meegedeeld dat die impasse niet is doorbroken... en dat er geen reëel perspectief op vooruitgang was. We moet vaststellen dat het inderdaad niet mogelijk is gebleken... de zeven partijen aan de onderhandelingstafel te krijgen... Daarom heb ik ook de koning gevraagd mijn opdracht als bemiddelaar te beëindigen. De koning heeft hiermee ingestemd. Van der Nalotte was al 99 dagen bezig om de problemen tussen de partijen te overbruggen. Volgens hem zijn de partijen onvoldoende bereid tot compromissen. Een akkoord zal altijd inhouden dat partijen moeilijke beslissingen nemen. En dat vereist dat men niet alleen de eigen voorstellen verdedigt, maar ook het bereid is de voorstellen van de anderen met voldoende openheid te veranderen, te benaderen, excuseer. Zelfs als deze de grenzen van het huidig institutioneel kader overstijgen. Lukte Belgen al maanden niet een regering te vormen. De verkiezingen waren op 13 juni. Australië wil een tijdelijke belasting invoeren om de kosten van de watersnood op te vangen. Met de nieuwe belasting hoopt de regering 1,3 miljard euro op te halen om wegen te herstellen en bedrijven van faillissement te redden. Die invoering kan nog wel lastig worden voor premier Gillard, want de oppositie is er namelijk helemaal niet happig op. It seems that the prime minister is call this a mateship tax, but mates help each other, they don't tax each other. A sensible government reprioritizes its spending. Het niet mensen met nog een nieuwe tax. De totale schade in het oosten van Australië. door de zware overstromingen wordt trouwens geschat op zo'n 7 miljard euro. De Ierse regeringspartij Fianna Fáil heeft weer een nieuwe politieke leider. Oud-minister van Buitenlandse Zaken Martin is het geworden. Hij vervangt premier Cowen, die dit weekend opstapte. Na zijn aantreden bood Martin meteen zijn excuses aan voor het beleid van de vorige partij op. I am sorry voor de mistakes die we made as a party and that I made uh, as a minister. Very sorry voor those mistakes die we made. But the most important thing when things go wrong, Sean is that you learn lessons from that. En wel heeft de nieuwe leider hoop dat het voor de komende verkiezingen wel goed komt met zijn partij. Once deze campagne begint, moet het over about policy it should be de the programs that the parties are putting forward. This has to be a different election to the kind of elections we had in the past. Fianna Veil vale regeert al sinds 1987. Onafgebroken in Ierland in februari of maart... worden in Ierland vervoegde verkiezingen gehouden. Het is dan de vraag of Fianna veel vale weer aan de macht komt. In de peilingen verliest de partij nu veel zetels. Dan naar Rotterdam, want daar is de 40e editie... van het Internationaal Filmfestival begonnen. Het is in al die jaren weinig veranderd, zegt directeur Wolfson. Dat is denk ik ook het hele bijzondere van dit festival. Dat het nog steeds een compromisloze programmering heeft. Nog steeds hele eigenzinnige filmmakers volgt maar tegelijkertijd enorm gegroeid is. Het is wel het grootste filmfestival van Nederland. Duizenden filmliefhebbers komen er ook op af. Zo ook de Rotterdamse nachtburgemeester, Jules Deelder. Mensen, welkom in het ware hart van Nederland... in het tijdelijk hart van de filmwereld. Rotterdam, de kerk waarop de natie drijft. De openingsfilm was het Griekse Wasted Youth. Deze film gaat over de financiële crisis in Athene. Het is vandaag Gedichtedag. Overal wordt poëzie in het zonnetje gezet. Gisteravond uh, is daarom de VSB Poëzieprijs uitgereikt... voor de beste gedichtenbundel. Winnaar is dichter Armando met zijn bundel Gedichten 2009. Iets heel korts over mijn gedichten. Zo overkomen je. En het komt nog steeds. En nu ben ik al 81 en het komt nog steeds. Nogmaals, neem me niet kwalijk. <lacht>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 Niet meer dan een stel extra kleren, een veldfles, een pen en papier. Applaus. Eerste prijswinnaar, Henk van Loenen, met het gedicht Onder de Sterren. En meneer van Loenen wint 10.000 euro en mag zijn werk voorleggen aan een uitgeverij. De oprichter van weblog Geen Stijl, Dominique Weesy, is uitgeroepen tot de blogger van het decennium. Gisteravond maakte de stichting Dutch Bloggies dat bekend. De blogger van het decennium is Dominique mede Ja, met... Dominique! Weesie kwam de prijs niet zelf ophalen. Zijn collega Rutger Kastikum nam de prijs namens hem in ontvangst. Het was voor Dutch bloggies geen verrassing dat Weesie niet zelf kwam. Gisteren in de Volkskrant zei hij, ik hoop niet dat ik hem win. En als ik hem win, kon ik hem niet ophalen. Dan ben ik weer een lul. Dan ben jij weer een lul. Volgens Dutch bloggies heeft Weesie een stempel gedrukt op bloggen in Nederland. Hij is volgens hen de sleutelfiguur achter het ongekende succes van Geen Stijl. Kijken nog eventjes naar het financiële nieuws. De Amerikaanse beurzen reageerden positief op een rentebesluit van de Fed. Het stelsel van Amerikaanse centrale banken. Het besloot het rentetarief rond de 0% te houden. Is dus eigenlijk niets te veranderen. De Dow Jones kwam door de berichten een paar keren... boven de psychologische 12.000 puntengrens uit. Dit was voor het eerst sinds juni 2008. Toch sloot de Dow uiteindelijk net iets onder de grens. Op 0,1% winst. De Nasdaq pakte er zelfs 0,7% bij. Ook in Japan hebben de beurzen...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 Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 14 minuten over zes. 43 jaar geleden begon de zegetocht van het nummer The Dog of the Bay. zit in On the Dog of the Bay. En daarmee ook de zegetocht van Otis Redding. Op 27 januari 1968 kwam het nummer binnen in de Billboard Hot 100. Daarna veroverde het de wereld. Het bijzondere was dat de zanger-componist Redding al overleden was. Hij nam het nummer drie dagen voor zijn dood op, op 10 december 1967. En vervolgens kwam Redding om bij een vliegtuigongeluk in Wisconsin. Het nummer werd uh, het eerste nummer dat pas na de dood van een zanger een wereldwijde hit werd. Het won in 1968 twee Grammy Awards, waaronder die van Beste RB. Hit.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 watching the tide and roll away ooh I'm sitting on a dock Dus writing was dat met zitten on de dak of the bay. Ja, debat over koenders, nou ja het overleg over koenders. Die missie daar naartoe is opgeschort voorlopig. Het wachten is nu op een brief van het kabinet. Daarna zullen de fracties pas hun commentaar geven. Fracties. Toch willen we wel graag reacties horen op dat wat het kabinet nu al heeft toegezegd. Daarvoor gaan we maar te raden bij Karin Alberts. Goedemorgen Karin. Ja goedemorgen Marcel. Waar ga jij die reacties halen? Nou, om te beginnen voor de poorten van de Koningin Beatrix-Kazerne in Den Haag aan de van de Laan. Uh, daar is, en dat is pikant, vandaag ook een actie gaande van het militaire personeel. Nou, twee mensen staan hier op dit moment een grote actievlag op te hangen. Defensiepersoneel in actie.nl. En er wordt nu met een touwtje wordt die vlag aan de brug vastgemaakt. Lukt het een beetje, meneer? Ja, het gaat goed. Ja, het gaat goed. U heeft al een met... beetje ervaring opgedaan deze nou, week, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Want, uh, hoeveelste dag is het dat jullie actie voeren? We zijn vanaf maandag bezig, dus dat uh, is de vierde dag, hè. En allemaal tegen die politiemissie? Nee, niet tegen de <lacht> nee, politie. Nee, nee, nee. we zijn gewoon tegen het feit dat er uh, niks voor de arbeidsvoorwaarden uh, is. En uh, ja, tegen de bezuinigingen, hè. Ja, precies. Er zouden ja. zo'n 10.000 banen bij Defensie weg moeten. Ja. Uh, is in elk geval wat de regering heeft uh, bedacht. Ja. ja en dat, ik kan me voorstellen dat dat een beetje wringt. Zeker als er nu vandaag ook gepraat wordt over een nieuwe missie. Ja, een beetje dubbel, hè. Kijk, wij zijn in principe niet tegen de missie, omdat het is een taak van de krijgsmacht. Maar als je vervolgens op alle gebieden gaat lopen bezuinigen en, en waarschijnlijk gedwongen ontslagen komen... ja, dat is een beetje vreemd, hè? Ja. Ja. En, en vond u dat ook onder het personeel? Ja. Is die stemming ook zo? Ja. ja, dat is ook voor die mensen ook frank, hè? En nu is het uw taak vandaag om zoveel mogelijk mensen richting Tweede Kamer te krijgen. Want ja. eind van de middag wordt er gedemonstreerd tegen ja. die bezuinigingen. Nog even voor de duidelijkheid, dus niet tegen die missie, maar tegen die bezuinigingen. Ja. Um, ja, wat denkt u, wat schat u in? Want op zich militairen zijn natuurlijk loyale mensen. Het die, ja. Die, ja, zit niet echt in hun karakter om nou te gaan demonstreren. Nou, ja, we, we hebben niet gekozen voor een massale opkomst. Dus we hebben eigenlijk gekozen om het een beetje kleinschalig te houden en dan het manifest zeg maar, uit te reiken en wij denken dat we hebben in ieder geval mensen uitgenodigd. zijn denk rond de 70 man. Ja. kijk, wij richten ons ook op 17 februari natuurlijk, en dan verwachten we grote een grote manifestatie. ja, dan verwachten we gewoon een hele hoop mensen, dus, uh, en die, dat, dat gaat ook gebeuren, hoor, dat is al, uh, ook al uh, bij ons ook al uh, zeg maar geïnventariseerd. Ja. Nu rijden er al een paar auto's ja. voorbij. Die krijgen nu geen folder nee, van nu. Er, of wij dus uh, zitten te praten. Oh jee. Denk oh jee. Ik. <laughs> ik, ik verstoor de actie geloof ik. <laughs> nee, <dat laughs> nee, <dat laughs> maar, heeft u er eentje bij u uh, ja, dus Mijn collega's. Of u mevrouw? Oké. Heeft u een flyer? Kijk. Het wordt antekeningen allemaal al. Er Zijn er vijf? Ja. Vijf pagina's. Collega's meisjes mij die um, um, flyers onthouden. Dus ik zal het er zo even in. Komt van. zo. Nou, en ook een rol biscuitjes bij de hand. Moet ook voor een de beetje, straks voor de innerlijke mensen <laughs> Ook belangrijk als je vroeg op moet. Zeg en, en ja, gaat u rustig door Want uh, ja, nee, ik wil hier natuurlijk niet uh, de actie verstoren. Maar um, de. Nou, het is een heel, heel epistel. Hè? Ik, ik ja. heb nu geen tijd om het helemaal door te lezen. Maar um, kunt u het samenvatten in een paar zinnen? Um, ja, het is dan ook wel ja, de actie van de hele overheidspersoneel. Maar dit is nu even bewust alleen maar voor Defensie. En dit manifest is echt voor al het overheidspersoneel. Dus de actie is eigenlijk veel groter. En voor deze week is het echt voor, uh, voor Defensie. Dus uh, ja, want de ja, meeste, meeste burgers snappen niet dat uh, als we bezuinigen op de overheid... dat wie bewaakt de gevangenen, uh, wie haalt het huis wel op. Uh, nou, de politie, uh, de academische ziekenhuizen, het zijn allemaal overheidspersoneel. En daarbuiten hebben we natuurlijk ook defensiepersoneel, dat is ook overheidspersoneel. En ja, net wat mijn collega Net zet, zegt. De uh, defensie wordt wel op uitzending gestuurd. Ja. Uh, mogelijk, misschien weer een nieuwe missie. Maar we gaan wel bezuinigen op het materiaal, we gaan bezuinigen op de salarissen, we gaan bezuinigen. Alles gaat verzoberd worden. Hoe dat leeft, gaan we zo meteen ja. hopelijk nog horen van een aantal militairen hier binnen. Ja. En de rest van de ochtend, want ik blijf natuurlijk niet bij die acties alleen, Marcel. Dan uh, ga ik ook nog met echt een voor- en een tegenstander van de politiemissie praten. Karen Albers de hele ochtend op pad om reacties te halen... op wat er nu staat voor de missie naar Kunduz. Negen minuten voor half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Van het boek werden meer dan één miljoen exemplaren verkocht. De verfilming leverde een Oscar op. En nu is er dan ook het toneelstuk. De klassieker De Aanslag van Harry Mullis... gaat vanavond in première in de stad Schouwburg in Haarlem. De stad die ook als achtergrond dient in het boek. Menno Re Meijer was gisteren bij de allerlaatste voorbereidingen. Ik, ik wil graag dat jij vanavond wat liever voor hem bent. Ik wil dat je een beetje een bitcher wordt. Met dat... Uh, kijk uit voor de zon. Zorg dat je niet verbrandt. Enzovoort. En En uh, je moet je een beetje iets liever. En, dan, ja. en ook zeg je, hou je nog van. In Op begin, het toneel? Zeg, hou je nog van, me, zo van... Ja. De laatste nee, nee. voorbereidingen. De huiskamer... Dit is de huiskamer, ja. Beginscène? Beginscène, eerste scène. Ah. Huiskamer hè, in uh, 1945. Januari 1945, hongerwinter. Zit om de tafel? Zit om de tafel? Wie? Vader, moeder. En. Peter in eerste instantie. En Anton komt er later bij, Anton Steenwijk. Ja. En waar gebeurt het dan? Kijk ik om me heen op het toneel. Waar de aanslag uh, ja. wordt gepleegd? Ja. Hoe zien we dat hier? Dat zien we niet. Dat horen we alleen maar, dat er een aanslag wordt gepleegd. Drie. Weet jij trouwens hoe die vent heette? Ploeg. Zag je ze? Vaker ploeg. En dan gaan, ze, dan gaan ze uit het raam kijken. In een raam dat er niet is. En dat is een leuk van toneel. Dus ze kijken gewoon het publiek in en daar gebeurt het. De regisseur van het stuk, Ursul ja. de Geer. Ja, ja. Waarvan je je afvraagt, waar begin je aan? Een miljoen boeken verkocht? Een Oscar voor de film? Ja, maar waar begin je aan? Uh, het is een prachtig verhaal. En... Uh... Het gaat over heel veel en het gaat ook over deze tijd. En toneel is een volstrekt ander medium dan film. En uh, tegenwoordig is het uh, gebruikelijk. Hè. Ik heb natuurlijk ervaring met het brengen van boeken op het toneel. Hè, met, met, met Sander Marij En dat, dat kan, daar doe je je eigen dingen mee. Want toneel is een volkomen ander medium. Medium wat waar je heel andere ervaring hebt. omdat je fysiek aanwezig bent bij de spelers. En dat is een uh, hele bijzondere ervaring. Ver, ver weg in de Tweede Wereldoorlog. daar begint mijn geschiedenis. papier, voor Echt? Ja. Yes. Wat ik moet doen is om me omdraaien. Omdraaien, als hij staat. Victor ja. Victor Leu in de hoofdrol dan. in de rol van Anton Steenwijk. Het is een drie zinnen. Uh, die, die de rol typeren. Uh, de eerste zin is, alles is gevaar. Dat is wat hij zegt, alles is gevaar. Dus... En dan zegt hij later... Uh, uh, uh, wat is er met je papa? Als die, dan heeft hij echt het heel zwaar. En dan zegt hij, er is niets met mij. Helemaal niets. Er is iets met de wereld. Dus hij, in zijn hoofd is, is, is, is hij eigenlijk in balans. Is hij, uh, is hij geweldloos eigenlijk. Uh, draagt niemand een kwaad hart toe eigenlijk. Maar de wereld, de wereld is gewelddadig. En, en dat is volgens mij de kern eigenlijk van de persoon, Harry Mulus. Dat is als er aan het begin van het stuk gezegd wordt: Mama, nog even volhouden, want zijn moeder heeft dan heel veel last van kiespijn, nog even volhouden. Dan is het vrede. En dan kan je naar de tandarts. En dan zegt zijn oudere broer Peter, ja, en je dromen zeker. Zo van: uh, Denk je nou echt dat het, dat het ooit vrede zal zijn? Het bestaat helemaal niet. Vrede is een illusie. En dan zegt hij. In mijn dromen is het altijd vreemd. Het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Het is mijn schuld, het is mijn schuld. de Geer, wat het natuurlijk ook bijzonder maakt, is dat het een stuk is van een schrijver, een grootschrijver, ons onlangs ontvallen. Hij wist hij het? Hij wist het. Hij wist dat het zou gaan gebeuren. Ik had hem dat verteld op het laatste boekenbal. En ja, hij was natuurlijk ook uitgenodigd. En het wordt. Ik vind het wel heel mooi dat bij de première is de hele familie Moe aanwezig. En dan zie ik op het toneel op een standaard, een pak, een kostuum, ja. met een sjaaltje. Er zit een schrijver in het stuk. En die schrijver heeft dat pak aan. Met dat sjaaltje? Met dat sjaaltje. Ja. Ja. En daar mag iedereen over denken waarom de schrijver in het stuk een sjaaltje ja, draagt. Jullie woorden die schoten, jullie zagen het lijk van ploeg liggen. Jullie gingen naar buiten om hem te hij hem Waarom ik even... hebben jullie het lijk van ploeg voor ons huis neergelegd... en niet aan de andere kant bij de familie Aarts? Dat wou ik! Ik zit al een stap die kant op, maar mijn vader zei, nee, nee. Mijn vader zei, daar zitten Joden. Christus. Ja, ik wist het ook niet. Maar hij kan hem wel. De aanslag gaat vanavond dus in de première in Haarlem. Is daarna tot en met begin mei te zien in theaters door het hele land. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Australian Open heeft in ieder geval één verrassende finalist bij de vrouwen. De Deense Wozniaki als eerste geplaatst werd zojuist uitgeschakeld door de Chinese Lee, die als negende was geplaatst. Lee won in drie sets: 3-6, 7-5 en 6-3. Andere finalist komt uit de wedstrijd tussen Kim Kleistert en Vera Zvonareva. Alberto Contador wordt vandaag door de Spaanse Wielerfederatie voor één jaar geschorst. Ook moet hij zijn Tourzegen van vorig jaar inleveren. Contador is positief getest bij een dopingcontrole in de Tour van 2010. Ze had een kleine hoeveelheid klembuterol in zijn bloed. De Internationale Wielerunie had hem in augustus vorig jaar al een voorlopige schorsing opgelegd. Contador vreest een straf voor twee jaar. Een gangbare sanctie voor dopingzondaars in het wielrennen. Hij is sowieso van plan een schorsing voor te leggen aan het Internationaal Sporttribunaal in Lausanne. FC Twente heeft zich geplaatst voor de halve finale van het bekertoernooi. In Enschede won de regerend landskampioen na strafschoppen van PSV. Dwight Tindallis schoot zijn ploeg naar de laatste vier... door de zevende strafschop in de serie te benutten. Even daarvoor had Sander Bosker de inzet van Orlando Engelaar gestopt. Keeper van Twente wist precies welke hoek Engelaar zou kiezen. Ja, ik denk dat in de neerdaagse voetbal uh, iedereen wel een lijstje heeft. En, uh...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 Invallend en Koevermans maakte in de laatste seconde 1-1. Voor PSV blijft nu niets anders over dan de strijd om de landstitel met FC Twente. Op 2 april staan beide ploegen tegenover elkaar. Koevermans wil dan wat recht zetten. Als je het zo bekijkt, als ik dan uh, nu hier staat, ik ben wel teleurgesteld. Maar als je dan eventueel zou weten dat wij we 2 april winnen... en dat wij aan het eind van de, van de red met de schaal zouden staan... dan geeft het nog enigszins genoeg doening. Maar op dit moment koop je er weinig voor. hoor. Ik had ook liever nu nog uh, voor het vak gestaan met de feesten en de supporters. En ook FC Utrecht staat in de halve finale. net als FC Twente dus, FC Groningen werd met 3-2 verslagen. Assara maakte de beschissende goal al vroeg in de tweede helft. Voor Utrecht-speler Kevin Strootman zijn het mooie dagen. Een competitieoverwinning op Ajax. Winst in de halve finale van de Beker. En uitverkiezing voor de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Als je die lijst met name ziet, is het natuurlijk een eer om, uh, om daartussen te staan. Nee, ik denk dat dit, ja, een heel mooie. Uh, het is natuurlijk heel snel, gaat het allemaal. Een maand geleden speelde ik nog in de Jupiter League En uh, ja, zoals ik al zeg, moet nog, uh, ik denk dat het nog even tot mijn moet dringen. In de vierde kwartfinale wordt vanavond gespeeld tussen Ajax en Nak Breda. In het Italiaanse bekertoernooi hebben Mark van Bommel en Urbi Emanuelson een prima debuut beleefd bij AC Milan. Bij de Nederlanders speelde het hele bekerduel met een nieuwe club mee tegen Sampdoria. Milan won met 2-1. Emanuelson bereikte afgelopen weekend overeenstemming over een contract van 3,5 jaar. Van Bommel zette afgelopen dinsdag pas zijn handtekening onder een verbindenis voor de rest van het seizoen. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorald Meegens. Goedemorgen. Het kabinet komt in de loop van de ochtend met een brief over de politiemissie naar Afghanistan. De brief staat de toezeggingen die gisteren werden gedaan in het Kamerdebat. Zo wil minister Rosenthal regelen dat de Afghaanse politiemensen die door de Nederlanders worden getraind niet worden ingezet als militair.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 En Curaçao bereidt zich voor op een grote volkstelling eind maart. Duizenden enquêteurs gaan de huizen langs met vragenlijsten over de gezinssamenstelling, over het werk, inkomen en leefomstandigheden. Het wordt de eerste volkstelling sinds Curaçao een zelfstandig land is binnen het Koninkrijk. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. We hebben een paar droge winterdagen voor de boeg. Ja, op dit moment is het ook vrijwel overal droog, maar wel bewolkt. De temperatuur ligt momenteel rond of net boven nul. Alleen in het noorden en zuidoosten van het land, daar vriest het momenteel licht. In de loop van de ochtend breekt in het noorden de zon door. Vanmiddag komt op steeds meer plaatsen die zon erbij. Maar warm wordt het overigens niet. Het wordt maximaal een graad of twee. De wind komt uit het noordoosten en is matig tot vrij krachtig. Windkracht 4 tot 5. Die wind zorgt er ook voor dat het voor het gevoel ijzig koud is vandaag. Vanavond klaart het verder op en de nacht die verloopt dan ook helder en koud. Het gaat maar liefst 3 tot 6 graden vriezen. Nou, morgen vrijdag belooft ook een zonnige en droge dag te worden. In het oosten blijft het overdag licht vriezen. In het westen wordt het maximaal een graad of 2. Nou, het weekend verloopt ook droog met op zaterdag nog veel zon. Maar op zondag raakt het meer bewolkt. Het wordt dan ook iets minder koud. Als u droomt.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 de Nationale Carrièrebeurs, 11 en 12 maart in Amsterdam-Rai. Kijk op carrièrebeurs.nl Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nelson Mandela, Kofi Annan, vader en zoon Bush, Vladimir Poetin. Het zijn grote namen die in het verleden de Duitse Bondsdag hebben toegesproken. Vandaag komt daar een Nederlander bij... Zonnie Wijs spreekt straks als vertegenwoordiger van de Sintië in Roma... tijdens de Auschwitz-herdenking in het Duitse parlement. 66 jaar geleden werd het kamp bevrijd en dat wordt herdacht in de Bondsdag. Nu aan de telefoon Zonnie Wijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit ja. Berlijn. Meneer ja, Wijs, wat, wat betekent dat voor u dat u het Duitse parlement mag toespreken? Ja, dat is natuurlijk iets heel bijzonders. Uh, punt 1 is de, de eerste keer dat iemand uit onze gemeenschap dat mag doen... Ja. En voor mij persoonlijk, ja, ik ben mijn hele familie uh, in uh, Auschwitz uh, verloren. Uh, voor mij persoonlijk is het natuurlijk iets heel bijzonders. En ook emotioneel, moet ik zeggen. Wat gaat u vandaag tegen de Duitse politici zeggen, meneer Wijs? Ja, het zijn niet alleen Duitse politici die er zitten... maar ook allerlei mensen van, van maatschappelijke organisaties en, en zo. Maar ja, ik ga punt 1, het is een herdenking. Dus ik ga terugkijken uh, naar wat er gebeurd is, dat zeker... Um, en er is me gevraagd uh, toch ook een stukje van mijn eigen verhaal te vertellen. Mm -hmm. um, en dat ga ik doen, uh, alhoewel dat heel moeilijk is, want het voert me natuurlijk terug naar het, toch een uh, hele moeilijke periode uit mijn leven als kind. Zijn. En daarnaast ga ik uh, ook spreken over de situatie, de huidige situatie van uh, met name Roma in Oost-Europa. Dat, uh, want dat is natuurlijk uh, niet zo fraai wat in Oost-Europa allemaal gebeurt met de uh, met Roma. Nee, dus daar gaat u in ieder geval iets over zeggen. Is ja. Zou dat ook de reden zijn waarom nu een vertegenwoordiger van Roma en Sinti is uitgenodigd? Nee, nee. Kijk, het is nu 66 jaar na uh, de Tweede Wereldoorlog. En het werd ook tijd. Hè? Ja. Want ik noem onze holocaust. 500.000 Sinti en Roma zijn vermoord in... De natieperiode. Maar ik noem onze holocaust nog altijd de vergeten holocaust. Ja. De vergeten holocaust omdat er ook in de pers eigenlijk hoegenaamd geen aandacht aan besteed wordt. Nee, als het over slachtoffers wordt gepraat, komt u, komen Sinti en Roma altijd helemaal aan het eind van het rijtje? Ja, als ze al aan het eind van het rijtje komen. En daarom is deze dag zo bijzonder. Niet alleen voor mij, maar voor de hele Sinti-Roma-gemeenschap in Europa. Kunt u eens vertellen wat er uh, met uw familie is gebeurd? Ja, um, natuurlijk, um, kijk, de Duitsers hadden, uh, ik praat even over, alleen over de Nederlandse situatie, mm -hmm. hè, want Sinti en Roma werden vanaf 1933 al vervolgd in, uh, uh, uh, in Duitsland. Hè? En dus voor de Tweede Wereldoorlog al in kampen, was Dachau opgesloten. Hè? Dat is weinig bekend, maar dat is zo. Maar de Nederlandse situatie was zo dat we eigenlijk in het begin met rust gelaten werden, maar... De Duitsers hadden dat toch bevolen om op 16 mei 1944... in één grote razzia uh, iedereen op te pakken. Alle Sinti en Roma in Nederland was nog maar een kleine groep destijds. En hoe oud was u toen? Ik was zeven jaar oud. Okay. Uh, nou, dat gebeurde op die 16e mei, maar ik was toevalligerwijze niet thuis. Uh, ons hele gezin werd opgepakt naar Westerbork, uh, getransporteerd... in afwachting van het uh, transport de deportatie naar uh, Auschwitz... Wij, werden drie, wij, dat is mijn tante en um, haar kinderen en ik, want daar logeerde ik, werden drie dagen later opgepakt en gingen ook op transport naar Westerbork. Dat was dus de 19 e mei. Um, die dag vertrok het, het uh, zogenaamde Zigeuner-transport, Zigeunertransport vanuit Westerbork naar Auschwitz. Daar moesten wij ook mee. Maar uh, ze konden ons zo snel niet in Westerbork krijgen en brachten ons naar het station van Assen. Om ons daar dus uh, bij het transport te voegen. Nou, daar stonden we op uh, het perron. En de, de trein kwam uh, aan. U kent die beelden van die weesterwagons, hè? Ja. Mijn, vader, mijn zusje had een prachtig blauw jasje. En mijn vader had uh, dat blauwe jasje voor... Uh, het, het, het, het, het gaas van die beestenwagon voor dat raam gehangen. Dus ik zag meteen waar ons gezin was. Uh, nou, wij moesten ook mee. Maar er was één politieagent, waarschijnlijk uh, iemand van de ondergrondse, die was al steeds heel erg goed voor ons geweest, die zei, en dit is wonderlijk, want de werkelijkheid is meer bijzonder dan, dan, dan fictie, die zei, als ik mijn pet afneem, dan moeten jullie hollen. Het wonder was dat aan de andere kant van het perron een personentrein stond, een normale personentrein. En die man die nam zijn pet af. En ondanks het feit dat er allemaal soldaten waren, uh, politie, uh, is het ons gelukt om in die, die personentrein te springen die op dat moment ging rijden. Het is bijna te gek om waar te zijn, maar... Zo is dat gegaan. En zo heeft u kunnen ontsnappen. En ja. waar, heeft u, waar, waar heeft u gezeten dan tijdens de oorlog? Ja, ondergedoken eerst in, in, in bossen en bij boeren. En ik herinner me een melk, oude melkfabriek in, in de Achterhoek in Beltrum. En uiteindelijk kwam ik in Nijmegen terecht. En uh, ja, die omstandigheden waren natuurlijk niet zo aardig. Nee. Uh, en nu dat... heeft u, u bent u uw familie kwijtgeraakt? Alles, ja. ja. ja. Vader, moeder... ...zusjes, broertjes, ooms, tantes. En uh, ja, misschien toch nog wel goed om te vertellen... ...in Auschwitz is één grote opstand geweest... ...en dat was in het Zigernerlager. Uh, na die tijd zijn alle mannen genomen... ...uit dat Zigernerlager. Uh, want die SS was daar toch wel van geschrokken. En daar hebben ze de mannen naar alle andere concentratiekampen uh, gebracht. Onder andere Mittelbau-Dora. Nou, daar kwam je niet... Uh, Meestal niet levend uit. En daar is mijn vader dus uh, gestorven. Meneer Weiss, waarom bent u gevraagd om de Bondsdag vandaag toe te spreken? Waarom hebben ze niet voor uh, een Duitse vertegenwoordiger gekozen? Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk geen idee heb. Maar uh, ik heb dit ook alles gedaan voor de Verenigde Naties uh, enkele jaren terug. En uh, toen hadden we een, een grote tentoonstelling over de holocaust van Sinti en Roma... in het gebouw van de Verenigde Naties in New York... En uh, toen hebben ze mij ook gevraagd uh, om daar een toespraak te houden. En ik denk dat dat ook wel meegeholpen heeft aan, laten we zeggen, aan de keuze. En het was ook niet de eerste keer dat ik in de uh, Bundestag was. Ik was er ook in 1999. Ja. Maar uit, uit, vanuit mijn beroep, ik heb altijd uh, in de bloemen gezeten en tentoonstellingen gemaakt. En toen heb ik het... Cadeau van het Nederlandse parlement aan het Duitse parlement, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van het Duitse parlement, heb ik het cadeau, dat was een, een, een, een bloemenkunstwerk, uh, mogen maken. En uh, in diezelfde plenaire zaal waar ik nu vandaag ook weer sta om ze toe te spreken. Ja. Dus het is uh, ja, voor mij een, een, een weerzien eigenlijk. Ja. Meneer Wijs, u gaat inderdaad die bondestaak dan vandaag toespreken... op de 66-jarige herdenking van bevrijding van Auschwitz. Ja. Hartelijk dank voor uw verhaal. Heel en graag gedaan. We wensen u een heel bijzondere dag. Dank u wel. Dag meneer Wijs. tot ziens. Elf minuten over half zeven is het door, of misschien moet ik zeggen... terug naar Kunduz. Het boek over de Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan... krijgt deze week natuurlijk een nieuw hoofdstuk... met het debat over een eventuele politiemissie... naar de noordelijke provincie Kunduz. En het telde al heel wat hoofdstukken... van de start van Task Force Uruzgan in 2006... tot en met die laatste eenheid die in 2010 uit Afghanistan terugkeerde. Wij moeten er met z'n allen...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 Eerst sinds Nederland actief is in Afghanistan, is een Nederlandse militair omgekomen als gevolg van de oorlogshandelingen. Ja, Sascha, het gebeurde vanochtend om half zeven toen Kostrik inderdaad een voetpatrouille was. Hij liep op een uh, pressure explosive device, zoals het hier. Tijdens die operatie heeft er zich een explosie voor gedaan waarbij de corporaal is gesneuveld. Hij zal worden herinnerd als een moedige en dierbare kameraad.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 Nee, en dat uh, is nog steeds zo. Vandaag gaan kabinet en Kamer verder met deze kwestie. U heeft het misschien wel meegekregen. Vannacht of vanochtend om tien uur. Vanochtend komt er een brief van het kabinet aan de Tweede Kamer. Dan moet in de loop van de ochtend blijken of het debat hervat zal worden. En er vandaag nog een stemming komt. Het werd gisteravond heel laat, maar toen was het dan ook zover. FC Twente stoot de PSV uit het bekertoernooi. Straks keeper Sander Bosker over zijn sleutelrol in die wedstrijd. Nu is de verkeersinformatie bij de AWB bij Nanswaan. De donderdagochtendspits komt meestal wat later op gang. Dat zien we nu ook. Uh, maar het is wel druk richting Europoort op de A15. Tussen Pernis en Rozenburg staat maar liefst 11 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk met een vrachtwagen eerder vannacht. De rijstroken zijn wel vrij. De A67, turn richting Eindhoven, is helemaal dicht... De Belgische grens en Eersel is daar een vrachtwagen tegen de vangrail gereden. staat inmiddels twee kilometer verder. In het oosten is de N342. Provincialeweg Hengelo-Duitsland in beide richtingen dicht tussen Oldenzaal en Denenkamp. Het komt door een ernstig ongeluk en het verkeer wordt daar omgeleid. Zou dat, dan nog te maken kunnen hebben met de gladheid? Nee, nee de, de lucht is ontzettend droog, dus er is geen sprake van gladheid vanmorgen. Nou, is ook uh, gunstig voor het verloop van de rest van de spits. Ik wacht een normale ochtendspits, zo'n 200 kilometer aan file rond half negen. Wijnland Zwaan bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En terug naar Karin Alberts, die is in Den Haag bij de Koningin en Beatrix kazerne. En dat heeft alles te maken met het defensiepersoneel... dat vandaag protesteert tegen bezuinigingen. En dat dan precies, Karin, op de dag dat er gesproken wordt... over een nieuwe missie, dat, dat knelt, kan ik me voorstellen. Alsjeblieft. Ja, nou, een... laat even meeluisteren, Lara. Om half twaalf uh, kun je het manifest tekenen bij de eetzaal. Okay. En om twee uur is er een bijeenkomst hier in de centrale hal. Ik zal er zijn. Neem je collega's mee. Ja, dank je. Ja, op moment moest ik even, even grijpen, Lara, dat snap je. Want er komt net een auto aanrijden die bij de slagboom wordt opgevangen door uh, de actieleider, uh -huh. Ed Luchthart. Hij is uh, vicevoorzitter van de militaire vakbond AFNP. En uh, ja, is nu de hele ochtend aan het flyeren en volgens mij al de vierde dag op rij, of niet? Ja, dat klopt. We zijn maandag begonnen in Breda, Gilsrijen. Dinsdag zijn we naar Utrecht gegaan en in Leusden zijn we geweest. Gisteren in Den Helder en vandaag op verschillende locaties in, uh, in Den Haag. En waar voert u nu actie tegen? Toch niet tegen die missie, hè? Nee, wij voeren geen actie tegen de missie. Uh, missies zijn core business van Defensie, dus zijn we absoluut niet tegen. Maar wat wij wel zeggen is uh, dat het niet over de rug van personeel mag als het gaat om het geld. Want er uh, staan 10.000 banen op de tocht bij, uh, bij Defensie. Uh, gedwongen ontslagen zijn aangekondigd, 1 miljard moet worden bezuinigd. Uh, en dat betekent voor het personeel dat zij uh, geen uh, inflatiecorrectie krijgen. In ieder geval de komende drie jaar als het aan de minister ligt. Dat hun baan dus op de tocht staat en er is daar bovenop ook nog niet eens voldoende geld om fatsoenlijk het werk te kunnen doen. Dus er moet, er moet echt wat gebeuren bij Defensie. Dan is het denk ik zomaar geen toeval dat jullie uitgerekend op de dag dat in de Kamer gesproken wordt over die politiemissie en het finale besluit waarschijnlijk gaat vallen, dat jullie dan actie gaan voeren, gaan demonstreren voor het gebouw. Nou, ja, toeval is het eigenlijk wel, want deze actieweek is al ruim van tevoren gepland... en toen wisten wij nog niet dat er vandaag over de missie gesproken zou worden in de Tweede Kamer. Maar het is wel heel wrang als je ziet dat er aan de ene kant gesproken wordt... over een missie van militairen en march naar Kunduz. En aan de andere kant zie je wat er gebeurt met het personeel van Defensie. We zijn tien jaar in Afghanistan geweest, bijna vier jaar in Uruzgan. En mensen komen nu terug en wat zie je dan? Dat hun baan op de tocht staat en dat ze een lege portemonnee hebben. Hoort u dat ook terug, op al die kazernes waar u geweest bent, dat men daar boos over is? Ja, men begrijpt het niet goed. Want ze horen overal dat er erkenning en waardering is voor de militairen, voor de burgers bij de Defensie. En uh, dat wordt nu uh, zichtbaar gemaakt door al die maatregelen die getroffen worden. 1 miljard bezuinigd, 635 miljoen ongeveer. Het bij de nieuwe... uh, dat voelt niet als waardering, zomaar zeggen. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Eigenlijk uh, voelen ze het als een mes in de rug. Er uh, wordt gewoon een mes in de rug gestoken. Heel lo loyaal personeel. Altijd klaarstaan uh, en dan uh, op deze manier beloond worden. Ja, daar snapt niemand wat van. Nee. Ik heb even naar uw collega, want die staat iemand uh, te overtuigen volgens dus, mij. Uh, ik wil u graag uitnodigen om twee uur voor de actiebijeenkomst hier in de centrale hal. En om half twaalf kunt u manifest tekenen bij de eetzaal. Meneer, ja. gaat u dat ook doen? Uh, dat moet ik even bekijken. Het ligt aan of dat uitkomt met de werkzaamheden vandaag. Ja. Want bent u boos over die bezuinigingen? Bent u bezorgd om uw baan? Uh, nee, eigenlijk niet echt. Hoe kan ik... dat? Uh, je bent wel verzekerd van ja, werk. Ik heb, een, ik heb een functie die uh, blijft bestaan, dus uh, ik ben daar niet bang voor. Ja, maar uit solidariteit met de collega's wellicht? Uh, dat uh, sowieso, absoluut. Het is uh, altijd uh, uh, een groot risico om je baan te verliezen. En wij hadden altijd een, uh, een, ja, een uitzicht op een baan uh, tot pensioen. Ja. Uh, ja. En uh, dat is helemaal uh, nou. voorbij. Die tijden zijn veranderd. Uh, goeie werkdag u. Hartelijk dank. En we gaan uh, straks eens even praten met uh, Wim van den Burg... over de politiemissie en de brief en deze actie... die de rest van de dag door zal gaan. Oké, okay, dan horen we je straks weer. Dankjewel. Karin Alberts, vanaf uh, de Koningin Beatrix Kazerne in Den Haag. Tien voor zeven, dit is het NOS Radio 1-journaal. Pas na de zevende strafschop in de penalty-serie... plaatste FC Twente zich gisteren voor de halve finale van de knvb beker In de reguliere speeltijd was PSV, door een doelpunt van Danny Koe in de laatste minuut nog op 1-1 gekomen. In de verlenging werd er vervolgens niets gescoord. Waarna de beslissing dus viel naar de strafschoppen. Dwight Tindalli schoot penalty nummer 7 binnen. En daarvoor had doelman Sander Bosker de inzet van Orlando Engelaar gestopt. Rob Fleur in gesprek met de wild enthousiaste winnende keeper van FT Twente. Als je in het beken nog meedoet, Sander Bosker, is dat wel leuk. Maar het is helemaal leuk als je bij Twente PSV de held van de avond bent. ...omdat je de beslissende strafschop stopt. Nou, het zou nog leuker zijn als we eigen nog met de beker in de hand stonden. Maar, uh, nou nee, ja, goed, uh, vanavond uh, ja, was het dan mijn avond weer gelukkig. Maar in die verlenging is er een actie. Koevermans, die vlak voor tijd scoorde, stelt in de tweede helft... ...of in de tweede verlenging, eerst in staat te scoren... ...en vervolgens Doetsak en dan twee keer... ...staat de uh, keeper met ervaring op leeftijd... ...is dan flitsend in zijn reactie. Hij ja, mag je over zeggen, hè? <laughs> nee, maar goed, ja. Maar ja, ja. Dat, uh, da, da, daar sta je voor. Is dat ervaring? En, nee, daar sta je voor. En, uh, ja, goed, ze zal ook wel een stukje ervaring zijn. Maar daar heb je ook wel een stukje geluk bij nodig. Uh... Ja, gelukkig uh, had ik dat geluk bij die laatste actie. En dan die strakschoppen. Uh, was er een lijstje wat uh, keepers altijd hebben? Ja, ik denk dat het in de voetbal uh, iedereen wel een lijstje heeft. En... Uh...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 Maar, de, eerste had je, ja. de eerste zat je dichtbij. Ja, de eerste en de, en de laatste van Dutsak uh, zat, uh, zat ik nog aan. En, uh, ja, ja, maar uh, komt hij niet keer. Isersson zat er ook een paar keer aan uh, en de laatste die had hij ook bijna. Dus ja, je moet wel een stukje geluk hebben. En gelukkig uh, hadden wij dat vanavond iets meer dan PSV. Um, Halve finale keep je. Ja, en dan? Ja, ja ik. nooit mag ik keepen. En, uh, ja, het zou mooi zijn uh, dat, dat dat in de finale zou zijn. Ja. Dan heb je ook enige ervaring mee? Hè? Ja, ja, ik heb er één gewonnen en één verloren. Dus. Ik wil er nog wel eentje winnen. Yes, we zijn door. Yes. Ja, hij is zo enthousiast. Bosker beslist de wedstrijd, stopt de beslissende penalty. En is blij. Twente, hè? Twente, in de halve finale.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 Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Telegraaf vergelijkt de OV-chipkaart met een beerput... die beetje bij beetje verder wordt opengetrokken. Honderden miljoenen euro's zijn over de balk gesmeten... voor een onveilige kaart. Verdere invoering van de OV-chipkaart moet worden stopgezet... en de strippenkaart moet niet worden afgeschaft... want die OV-chipkaart is zo lekker als een mandje. De pers heeft erover gesproken met een onderzoeker... van de Nijmeegse Radboud Universiteit... Volgens hem is het grote probleem dat de producent heeft gekozen voor een ouderwetse chip. Die is goedkoper, met minder rekenkracht en daardoor een stuk minder veilig. In Londen is deze ook gebruikt, maar daar zijn ze inmiddels overgestapt naar een veiliger chip. Het kan dus wel, zegt de Pers. Directeuren van grote commerciële radiostations... staan bij Buma Stemra ingeschreven als componist... terwijl ze vrijwel nog nooit een nood hebben geschreven. Toch ontvangen ze duizenden euro's van Buma Stemra... als rechthebbenden, meldt de Volkskrant. Volgens een aantal echte componisten worden ze gedwongen... door uitgevers om de directeuren mee te laten tekenen. Ze creëren zelf niets, maar delen op die manier toch in de inkomsten. Klaagt een van de componisten in de Volkskrant. Buma Stemra zegt hier niets aan te kunnen doen. Ze zijn het wettelijk verplicht iedereen... En die is ingeschreven uit te betalen. Als er brand uitbreekt op de werkvloer, weet één op de drie werknemers niet wat hij moet doen, blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf Securitas, waar het algemeen dagblad over bericht. Als een werknemer al de nooduitgang weet te vinden... is die in ruim 10% van de gevallen geblokkeerd... of zit de deur op slot. Ook is het slecht gesteld met de voorlichting. Mensen weten niet welke uitgangen ze moeten nemen... of dat de lift niet gebruikt mag worden bij een brand. Scholieren dan, die moeten soms sneller aan een bril... schrijft de Telegraaf. Dat komt omdat ze tegenwoordig vooral moeten lezen... van nieuwe digitale schoolborden. Met die schermen kunnen leraren van alles laten zien... maar de kinderen moeten er wel geconcentreerder naar kijken... dan naar krijtlijnen op gewone schoolborden. Maar een oorzaak... Van de oogproblemen hebben de artsen niet. Mogelijk heeft het te maken met de docenten, met de leraren. Met een krijtje kan je namelijk niet heel klein schrijven. Terwijl dat met een digitaal schoolbord wel kan. En leraren hebben misschien niet even goed door dat hun schrift te klein is. Dat dus een emeritus hoogleraar oogheelkunde in de Telegraaf. Na zeven uur in het NOS Radio 1 Journaal... hoort u over het overleg gisteravond tussen Kamer en Kabinet over de politietrainingsmissie naar Kunduz. Nou, misschien komt hij er dan toch wel. Het kabinet is bereid grote aanpassingen te doen. U hoort een verslagster dadelijk van Wilco Boom. En we schakelen uiteraard ook met Egypte, want het is uh, mis in dat land. In Suez bijvoorbeeld en Cairo, de hoofdstad. De bier is los, zo lijkt het. De demonstranten laten zich uh, niet meer door de politie afschrikken. We spreken onder andere met Nicole de Vever, onze... Correspondent daar. En alweer een toerwinnaar betrapt op doping. Nou, dat was hij al een tijdje. Alberto komt door, Maar nu zit het er toch wel in dat hij ook voor een jaar geschorst gaat worden. Slechte dag voor Spanje. Gisteren Nadal ging er ook al uit. Rob Zoutberg, onze correspondent, peilt de meningen. En geeft de reacties zo dadelijk na 7 uur.